maar ook een paar buien. En het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Jouw.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 Goedemorgen. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Irene. We zijn er weer, vanuit Hotel Hoogland natuurlijk. De techniek vandaag is de handen van Daniel Leffert. Redactie van dit programma, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... en de eindredactie van Gerrie Rutte. En de koffie komt vandaag van Yvonne hier in Hotel Hoogland. Irene en ondergetekende Rob Heer, dus We gaan vandaag het programma presenteren. Irene, wat gaan we allemaal doen uh, deze ochtend? Uh, ja, we beginnen met Sean uh, en uh, Femke. Die zitten er ook al van uh, Plazant. Dan gaan we praten over het afscheid uh, van dit seizoen. Ja, mooi. Dat is mooi. En daarna krijgen we Arland Berg. Die komt iets vertellen over, ja, over zichzelf. Omdat hij buitengewoon raadslid geworden is van het CDA. Ja. En dan hebben we als laatste item voor 11 uur... hebben we Nick Rietkerk. Hij is de secretaris van Koninklijke Horeca Nederland. En hij gaat praten over de stand van zaken in het dorp. Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk. Heel belangrijk. De horeca in Zandvoort. Ja. na tweede uur hebben we dan nog Belinda van Die komt praten over uh, een stukje over het zwembad. En over de windmolens natuurlijk. Het, uh, het favoriete onderwerp van Belinda... en van een heleboel Zandvoorters natuurlijk. Ik ben heel benieuwd. Uh, ook naar aanleiding van de ingezonden brief... He? die in de ja, ja, Zandvoortse krant stond. Goed, daarna komt... Uh, de Rozenkrant. Zij komt praten over de maand oktober is de borstkankermaand en er is een fotoboek van Belladonna en daar gaat ze over praten met ons. Dat is mooi. Nou, dan krijgen we een uh, muziek item. Jazz is antwoord. Hans Rijmers komt weer langs om wat te vertellen wat er gaat gebeuren. En we gaan nog praten over het museumpodium en de dichte bundel van Chaudet Cameo en dat zijn Noortje Oudemuller en Else Dudink die komen praten. Ja, maar en dan, nu? Uh, dan zitten we alweer rond 12 uur, maar ja, dat is precies. nog niet. Het is pas tien over tien op deze zaterdagochtend. We kijken naar buiten en de zon schijnt, dat is heel fijn. En uh, tegenover ons dus uh, John Cornelis en Femke Swepperda van uh, Plazant. Ja, leuk dat jullie er zijn. Goedemorgen. Einde, einde van het seizoen, hè? we zeiden het net al. Het is het uh, laatste weekend voor jullie. We hebben jullie dit seizoen ervaren. Uh, er zijn heel wat verhalen <lacht> over goed en slecht en mooi weer. En wat is jullie mening? Lang, denk ik. Nee hoor. Het <laughs> was sowieso lang. Ja. Het was een heel mooi en een heel lang jaar. Ja. Zeker door de goede start en het begin van het seizoen met het prachtige weer. De winter was eigenlijk al heel zacht. En in tegenstelling tot het vorige jaar waarbij het lang koud was. En mensen tot en met juni in de dikke jas naar binnen kwamen. Hebben we dit jaar eigenlijk praktisch alleen maar buiten gewerkt. Dus ja. ik denk als we voor onszelf praten hebben we zeker een heel mooi seizoen gehad. En ik denk dat menig collega's... Toch op dezelfde manier heeft ervaren, hoop ik in ieder geval. Vooral een lang seizoen, want het, heeft, het is natuurlijk nog steeds lekker het is weer. Nog steeds prachtig, het is nog steeds echt, warm. Ja, Onmogelijk, ja, ja. Ja. ja. We zeiden het net al: er komt een moment dat je toch moet gaan afbreken. Dan moet gaan stoppen hè, per 1 november. Dan uh, is, het, is het over, sowieso. Dan moet alles weg zijn. Dus Frenk, laatste we, laat we loodjes vandaag en morgen nog. Ja, ja we, uh, wij sluiten eigenlijk elk jaar af met, uh, met een sluitmenu. Net als wat we openen met uh, een met openingsmenu. En dan, uh, uh, dan nodigen we mensen uit om nog eventjes uh, even te komen en, en, uh, en onze drie gangmenu te eten. Dus we hebben het aankomende weekend uh, uh, nog eventjes een, uh, een flinke, f, uh, flinke avonden voor de boeg. En uh, daar hebben we eigenlijk ook wel heel erg veel zin in. Want het is toch wel heel erg leuk om uh, al, vooral veel vaste gasten uit Zandvoort nog even te ontvangen. En gedachten zeggen. En ja. op die manier het, het seizoen af te sluiten. En, um, dat, dat is een, een heel mooi seizoen. En inderdaad een lang seizoen. Nou, het is best wel lang. Want wat een hoop mensen zich niet realiseren. is dus dat je eigenlijk steeds dagen dag in de week werkt. Soms als het slecht weer is ben je wel eens een dagje vrij. Maar het is uh, toch wel aan, aanpoten eigenlijk. Ja, het is, uh, het is zeker aanpoten. En, um, maar het is ook heel erg, het, het is heel erg leuk. En um, het heeft ook een kop en een staart. Dus je kan, um, je, kan je er ook op instellen van ja, straks na zondag dan gaan we rustig aan afbreken daar hebben we de tijd voor en um, uh, in februari begin je weer en dan zit je hem helemaal fris je hebt er ontzettend veel zin in het bedrijf is weer lekker opgeknapt alles is schoon en, en dan ga je gewoon weer beginnen dus het is wel te overzien ga je dan in die tussenliggende periode, uh, liggende periode zeg maar, ga je dan relaxen of heb je dan gewoon ontzettend veel werk in de loods te doen <lacht> want er moet geschilderd worden en er moet opgeknapt worden beide, beide. Veel werk, want we houden ervan dat het alles netjes eruit ziet. En, ja. en weer mooi opgeknapt wordt gedurende de winterperiode. Maar ook deel daarvan doen we op het strand als het uh, in februari weer wordt opgebouwd, of in maart staat. Want je hebt dan tussen de bedrijven door altijd nog wel tijd om wat dingen te doen. En uh, er is zeker tijd ook om te relaxen. Een beetje bij te komen en een beetje uit uh, te puffen. En uh, we zijn allemaal wel bezig, bijtjes. Dus er uh, zal door meniging ook nog wel eens een, een klusje. En er worden gewerkt okay. of gedaan. Nou, hoe zit dat, hoe zit dat met, met jullie personeel als ik. Uh, niet al te uh, intieme vragen stel. Want ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat, dat die mensen dan uh, t, uh, niet doen. Zijn dat dan mensen die in vaste dienst zijn... en die dan in die periode gewoon bij jullie werken? Doorwerken in de loods uh, met allerlei activiteiten? Of zijn dat ook mensen die dan gewoon ook stoppen... en dan weer terugkomen in februari? Nou, allebei wel. Combinatie, ja. Ja, Combinatie. Een aantal, um, aantal mensen die, die helpen ons met de afbouw. En straks ook weer met de opbouw. En tussendoor um, uh, met, met klusjes en dergelijke. Ja. En er zijn een aantal die zoeken in de winter een andere baan. En die komen, komen dan vervolgens weer terug. We hebben heel erg geluk gehad dat het grootste gedeelte van ons personeel... van de afgelopen jaren uh, gewoon uh, in februari aan de telefoon hangt. Van, hé, hey, uh, we zijn er Kom, weer. Hoe staat het ervoor? En daardoor gewoon ja. een, een, een stabiel en, en uh, een ontzettend leuk team hebben. En dat... Um, dat werkt gewoon het lekkers. En ook voor ons gasten is dat gewoon een bepaald soort herkenning weer. Ja, dat is wel heel erg belangrijk. Hè? Dat je goed ja. mensen bij je kunt op rekenen. Met hele drukke dagen. Dat je ook weet dat je ervan op aan kan. Dat ze alles doen wat je graag wil. Ja, ja. ja. ja. dat zou ja, naar nou je... zin hebben. Het is een compliment waard hoor. Voor de medewerkers ja, ja, is van Plazant. Is echt... Bij deze is dat ja, genoteerd. De... Ja, leuk. Ja, dankjewel. <laughs> <Ja. laughs> Klein bonus als afscheid. Ja. Ja. <laughs> nou, dat doen we met een feestje. Voor ja, de ja, medewerkers. Gewoon leuk, dat leuk, is als afsluiter. Een jaren, ja. Ga je dan zelf wel naar de zon als je op vakantie gaat? Ja, we gaan allemaal individueel dus uh, eigen weg lekker naar een zonnige bestemming om uh, wat, uh, wat bij te komen, bij te tanken. Ja. Naar het strand, uiteraard. Ja. Ja. Ja. ja, je kan niet zonder strand, ja. hè. Ja, ja, ja. Is het dan niet zo ja. dat als je in het buitenland zit, dat je wel heel erg kritisch naar alles zit te kijken? Of dat je er meer op let dan normaal? Ik denk dat op vakantie vind ik het zelfs makkelijker. Want ja, dan, dan is het ontspannen en dat merken we aan bij mensen bij ons ook. Die hebben een leuke Dag. Dus ja, die, die zijn niet zo heel erg bezig met, um, uh, met of het allemaal wel goed gaat. Het is meer los en, en je zit lekker. En, en ja, natuurlijk valt het je op. Dus je bent gewoon... Uh, uh, dat zit erin gebakken. Dat gaat er nooit meer uit. Als je in de zit, dat er zo diep in. Dan, uh, dus je let er altijd wel op. Maar vakantie kan het me ook eigenlijk... Ja, het duurt het wat langer. De hele dag de tijd. Van hangmat. Zit je dan op je vakantie te broeden om uh, nieuwe ideeën op te doen? Of heb je die dan eigenlijk alweer dit jaar ook opgedaan. Maar ik kan me zo voorstellen dat je in de loop van het jaar ook dingen tegenkomt die je dan misschien hetzelfde jaar niet meer kan realiseren. Maar van je denkt van nou die moet ik even opschrijven. Want dat kan ik dan volgend jaar wel weer gaan doen. Of is het tijdens de vakantie regelmatig foto's? En we zijn eigenlijk al de afgelopen maand al druk bezig, ook met de voorbereiding voor volgend jaar. Ja, want je moet natuurlijk van tevoren boeken ook, We iets zijn eigenlijk met drie maanden dicht. November, december. Het is eigenlijk helemaal niet zo lang. Mensen denken van het is. Een half jaar uh, vakantie, ja. maar ja. dat is natuurlijk niet zo. Nee, dus ergens rond half februari, de derde week februari, gaan we weer open. Ja. En dan uh, is die tijd in de winter ook zo weer voorbij. Ja, het je, uh, ja, Maar je doet wel vaak leuke ideeën op als je elders bent of in een vakantieland bent waar je dingen ziet. Bij een paviljoen kijk je toch altijd van, hè? hoe ziet het eruit, hoe is het met de uitstraling? Ja, nee. Of wat zijn ook dingen die je misschien kan kopiëren? Of uh, dingen op jouw manier kan invullen? Ja, ja. Je, ja kan, ik, uh, heb, ik vraag me dan ook af, uh, zijn er echt dingen die je... Uh, uh, ja, al eerder ergens anders hebt gezien en die je dan een eigen draai hebt gegeven waarvan je nu kan zeggen van nou, dat is een goed idee geweest, dat is succesvol geweest. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Ja, we hebben een aantal dingen voor de kaart. Mijn, um, mijn vriend die doet aan de keuken. En we hebben regelmatig dat we op vakantie ja. dat we wat eten. En dat je zegt van oh, maar dat is leuk. Cool. En dat, dat vertaal je naar, je naar je eigen naar je eigen ding. En ja, want wat je in Griekenland zeg maar, op de kaart krijgt, kan je natuurlijk niet altijd hier uh, kopiëren. Nu, ja, he? dat het is, het is vaak een soort, soort trigger. En en een soort ja. idee. Ja, ja. ja. Je ja. Moet, uh, kijk, als je dingen één op één gaat kopiëren, dan, dan is het ook niet meer... Dat krijg je nooit hetzelfde. Dus het is meer dat je dat je ideeën opdoet. En maar het is voornamelijk van eten. Het is voornamelijk het eten ja, voor ideeën, voor het shot, culinaire. Bij uitsverhaling hebben we het allemaal wel zelf bedacht. En uh, ja. zelf ontwikkeld. Uh, ja, je moet je de tijd erin leggen. Ja. Dat, uh, dat Mensen zal. zijn ook gewend. Hè, ja, maar het is ook... We, met, we zijn dan met z'n vier, dus Andrew, onze andere collega... die uh, is heel creatief in die zin. Die komt eigenlijk uit een timmermanswereld als achtergrond. En er zit een voorbouw gedaan hè? vroeger... waardoor je een heel aantal... Uh, met elkaar leuke, frisse ideeën kan uitbroeden. En Ramon is een kei in de keuken... en uh, wij doen voor. En dan heb je werk. Dus als, uh, zijn onszelf... met ons team een hartstikke leuk bedrijf... waarin het uh, echt heel leuk... Uh, vertoeven is in Zandvoort. Ja. Super, uh... En het uh, menu van dit weekend... Uh, zit je al vol? of <laughs> Nee, gekocht. Nee, nee. ja, dat, dat is lekker. Zondag, uh, zondag, ja, zondag, zit is echt, uh, zondag is vol. Zondag is zo goed... Als uh, alles, we hebben alles nog wel um, ja, wat later op de avond. En, maar, ja, ik uh, wou zeggen, want ja. je krijgt dan natuurlijk misschien toch wat meerdere bezettingen op ja. een avond. Hè. Ja, dus ja, we ja, proberen ja, niet in shifts te bergen. Ja, dat ja, vinden ja, we dat niet leuk, zo. Ja. Nee, dat en, is uh, lastig, hè? Ja. Het moet geen rush worden. Het nee. nee. moet een leuke avond en een gezellig avond nee, Er komt ook familie, komt Ja, want als iemand wat afscheid van het seizoen komt nemen bij jullie... is het niet leuk als je zegt van nou, maar 8 uur komt de shift. Maar sowieso eten. Ja, maar dat werkt ook niet lekker. Nee, nou, lekker, gaan we gaan een Goed, ja. goed nou, is het lekker gewoon. gevoel toch? Dat, dat dat in ieder geval ook aanslaat. En dat je vaste gasten ja. Heel erg leuk, ja. het leuk vinden... Om, uh, ja. om op deze manier van jullie afscheid te nemen. Althans ja, voor het waar. seizoen dan. Hè, want ja. uh, daarna weer met uh, frisse moed verder. Dus we, moeten, nou, we zien uh, de advertentie wel weer verschijnen. Ja, we ja. um, uh, het, uh, ja. Ja. het openingsmenu gaan we gewoon weer uh, ja. aankondigen. Zoals we dat de afgelopen jaren ja, hebben jullie gedaan. Mochten jullie vergeten, dan uh, geef even gewoon een seintje. krijg gewoon een uitnodiging. <laughs> dan melden wij ons vanzelf alweer ja. om uh, jullie hier naartoe uh, te laten komen. Ja. Nou, ja, nice ja, nou, bedankt dat jullie hier ja, waren. Fijne Een dan, Hele fijne vakantie, ja. he? dus uh, ja, zeker. geniet ervan. en hulm en vondig was Een mooie voor, winter voor, gewenst. Gaan luisteren bedankt, naar wij, dus wij dan zeggen dan tot volgend uit. jaar. En we zijn weer terug. En wat was dit? Dat was Robert Greyband met Don't Be Afraid of the Dark. Nou, ik ben niet bang in nou, het donker. Hoor. We zijn niet bang in donker. Helemaal niet. We zijn geen niet bang in donker? Arland Berg tegenover ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Met de nieuwe buitenkantraadslid geworden. Ja. Even, even een stapje terug. Wat is dat nou precies? Uh, kijk, uh, we hebben verkiezingen gehad. Daar heb ik me op de kandidatenlijst uh, laten zetten voor het tweede jaar. Plek nummer 5. Uh, ik had 191 voorkeurstemmen. Ik ben net geen raadslid geworden. we hadden 18 stemmen tekort. Maar uh, wij mogen CDA twee raadsleden uh, in de, in de, uh, aan tafel doen. Want we hebben twee zetels gehaald. Uh, dan mag je met dit systeem wat we nu weer uh, doorzetten... mocht je één uh, buitengewoon raadslid uh, hebben. En dat is eigenlijk een ondersteuning voor de, voor de huidige raadsleden. Dat je dus, je, dus die je, twee zijn die, er? Die, die zijn er. Zijn zijn dat zijn de, er gewoon echte raadsleden. En dan mocht extra. er één extra raadslid altijd zijn. Uh, en dat was dan bij ons in de partij Jan Beelen. Die stond op plek nummer vier. Dus die ging voor buitengewoon raadslid. Uh, en een, een buitengewoon raadslid... dat is uh, voor de kleine partijen, partijen... heel fijn. Dat je dus wat werk kan verdelen. Dat je ook een toekomstig... persoon betrekt bij de politiek. Dus dat heeft het tweede aspect. Maar het eerste aspect is... dat je dus wat breder kan werken. Want als je een eenmansfractie bent... of een En Kijk, als een D66 of oude partij... in dit geval. En vroeg was dat VV met vijf uh, zetels. Dan heb je al een brede fractie en dan kan je werk verdelen. Maar als je één of man fractie bent, is het heel prettig om wat werk te verdelen. Is dat dan ook een, een soort... Uh, <kijnt> als er iemand bijvoorbeeld ziek is of, of uh, niet uh, beschikbaar is... en je, er zou een raadslid moeten zijn, dat jij dan... Ja, maar alleen maar, bij, al, uh, alleen maar bij commissievergaderingen. Niet ah. bij een echte raadsvergadering. Ik ja, mag ja, als buitengewoon raadslid niet, niet in, ja, en, op een raadsvergadering ja, maar het deelnemen. Het maar... worden al die mensen op persoon gekozen. Precies, ja. Dus, uh, maar kijk... Ik mocht dus dan uh, er nog niet bij zitten. Want we hadden tot op heden altijd het systeem één buitengewoon raadzet. Ze hebben nu iets nieuws verzonnen in deze periode. En drie commissievergaderingen in de maand. Eentje voor samenleving, eentje voor middelen en eentje voor ruimte en economie. Uh, terwijl we vroeger in... Uh, uh, informatieavond houden en daarna de debatavond. Dus twee raadsvergaderingen. En nu hebben we hier de vier. We hebben drie uh, uh, commissievergaderingen heet dat. En één en raadsvergadering. Een raadsvergadering. Ja, ja. Twee weken later. En dat uh, Dus in plaats van twee vergaderingen ga je naar vier. En toen hebben ze dus weer verzonnen. We gaan dus dan ook elke partij... een extra buitengewoon raadslid laten plaatsnemen. Dat je dus nog wat meer werk kan verdelen. Ja. En ik mocht dan dus nu aantreden als tweede buitengewoon raadslid voor het CDA. En dan heb ik de portefeuille ruimte en economie gekregen. Want dat uh, interesseert mij het ja. allermeest ja. als ondernemer. Dus, ja, ja, logisch. Eigenlijk. Dus ja, dus zo is het uh, balletje gegaan. Heb je er wel tijd voor? Want je bent natuurlijk eigenlijk ondernemer. Uh, het is, is dus één avond. Av ja, dat wel. Ik ben wel erg actief. Maar... Uh, je kan het eigenlijk zien als mijn hobby. Dat, is, dat klinkt gek, ja. uh, politiek oh, nee, als hobby. Hoor. Maar uh, ik heb, doe geen sport of wat dan ook. Dat in, dat, ik ben niet zo sportief. Je weet uh, dat je wet ook een werk een aardige sport is. Hè? Ja, dat, dat is, is ook. Ik ik, woord, ik, uh, als ik een ja. stappen, stappenteller uh, op mijn pols zou doen... dan uh, strik ik rot hoeveel ik loop in die kar ja, op een dat dag. Dat dus, dat uh, dus. goed, ja. <laughs> dus, maar weet je, uh, het politiek interesseert me gewoon heel erg. En ook het belang van Zandvoort als ondernemer. Want wat ik de laatste jaren zo gek heb gevonden... er zijn wel ondernemers... In in de politiek, maar er is niet één actieve ondernemer uit de retail of horeca... die zich bemoeit met de politiek. Uh, Peter Tromp zit wel ook weer bij het CDA. Peter ja. Tromp is voorzitter van de ondernemersvereniging. Maar het is geen raadslid. Wij hebben dus een, in de gemeente wordt wel een, een uh, actieve... Ondernemer uit retail vorig jaar niet in de raad uh, erbij gehad. En dat is al uh, misschien al een tiental jaar niet meer zo. Dat, dat heeft mij eigenlijk wel verbaasd waarom. Iedereen roept altijd dat over zandvoort. En vooral de ondernemers, die klagen heel veel. Maar toch doen ze het zelf niet dus. Ja. En, en ik, ik ben heel erg geïnteresseerd in politiek. Dus, dus ja, het is één avond in de maand uh, een commissievergadering op de woensdag. En dat is eigenlijk mijn vrije middag. En dan, uh, dus dan kan ik proberen om ja, ja. acht uur aan te schuiven. Ja. En voor de rest hebben we fractievergaderingen. Daar ging ik toch alleen al, uh, al vijf jaar actief. Dus. Oh, okay. dus ja, zo is het gegaan. Dat is een mooie extra uitbreiding dan. Ja. Vanzelf, hè? En, dus. en je had, we hadden het er net even over. Je had al een motie ingediend. Ja, ja dat heb ik ook gedaan. Ik, uh, ik uh, ben beëdigd dus uh, vorige maand. En toen, uh, iedereen heeft tijdens verkiezingen geroepen. We moeten het parkeren als, uh, als marketinginstrument gebruiken. En nu is het weer de winter aan het worden. En weer is het winterparkeren niet geregeld. Dus toen dacht ik, nou dat is gelijk mooi als ondernemer om mezelf te profileren. En uh, dus ja, ik heb een motie ingediend, gratis winterparkeren. Ik had hem eigenlijk eerst schriftelijke vragen aan het college gesteld. Over... Uh, dat ik het eigenlijk in het centrum ook erbij wil betrekken. Alleen op de zondag. Gratis parkeren in Heelzandvoort. Dat was mijn eerste. Uh, dat is ook duidelijk, hè? Dat is ook helder naar de buitenwacht toe. Dan doe je het even. als marketing gebruiken. Dan kan je dus heel groot. En dan gaan dagblad zetten. Dan ga je de ondernemersvereniging benaderen. De strandpachtsvereniging. De visvent, strandplaatshouders. En dan ga je met z'n allen een goede advertentie zetten. Zondag, vier maanden lang. Elke zondag gratis parkeren. Men praat erover, hoor. Dat is binnen no time. Is dat wijd in Nederland bekend. Dat zondag. Mag, dus ja. We de gratis gratis de ja. En dan dus, komen ze. Maar ik heb die dan toch niet uh, kunnen indienen. Ik heb een ander initiatiefraadsvoorstel uh, ingediend. En dat is het gratis parkeer, winterparkeer op de boulevard. Hoe we dat altijd hebben gehad. Het is ja. de laatste twee jaar is dat uh, uh, ons ontnomen. Daar heb ik erg tegen geprotesteerd. Ja, maar het, dat het, heeft het, het, niet geholpen. Een hè? Ja. Uh, ja, maar het is zo jammer dat je dus niet de juiste getallen... Er wordt nu dus weer gesproken. De ene partij die zegt dat het 60.000 euro oplevert. Wij als CDA menen dat het 90.000 euro aan Gemeenschap oplevert volgens de cijfers die wij hebben. Het is niet zo moeilijk om dat exact boven water te krijgen, lijkt mij. Ja, maar toch zinkt dat heel erg rond. Want ik weet niet meer welke partij er mee kwam, maar de derde partij komt dus weer nu. Het levert 150.000 euro op. Volgens mij was dat de D66. Het zijn allemaal gemeenteinkomsten. De periode is bekend. En ik kun je gewoon bij elkaar optellen. Dan heb je toch wel 5 euro nauwkeurig exact. Ja, maar wat wij goed inzichtelijk moeten hebben, dat is dus nu mijn spel deze week. Ik wil dus heel graag boven tafel hebben... In welk gebied levert hoeveel op in welke periode. Dus we ja. moeten echt precies weten... wat is het winterparkeren op de boulevard... en dan uh, niet de parkeerplaats Zuid erbij... niet het centrum erbij, alleen die meters oh, nee, op de boulevard. de boulevard. Wat levert die vier maanden op? Ja, maar dat moeten ze toch zo kunnen opleveren. Dat had je ja, gehoopt, ja. ja, ja kijk, en, maar Dat, dat legt logisch. ook aan of het... Ja, het is heel logisch, maar uh, uh, het, is, uh, het is mij nog niet gelukt om dat nu ja. boven tafel te krijgen. Ja, kijk, die apparaten en, zijn kassa's, hè? Zijn ja, ik snap het wel. Met ik die... snap wat je zegt, ja. maar onder, ambtenaren moeten ook ondernemend denken en die ja. moeten mij helpen met die cijfers aanleveren. En ja. het, het lukt mij nog niet zo, maar kijk, mijn grootste doel is de komende tien dagen ja. wil ik het voor de kraak krijgen, het winterparkeren. Dus de eerste stap, hè. Ja. Daarna gaan we wel in uh, volgend jaar misschien met meneer uh, de wethouder Geert Kuipers, over hebben van... hoe kunnen we het parkeren als marketinginstrument gebruiken? Ja, voor het hele dorp dan? Voor het hele dorp. Maar ja. ah, het zou mooi zijn als je nu inderdaad... Kijk, maar als we nu de eerste stap hebben op kort termijn... dat we toch deze winter wat hebben... Ja. en we halen dat winterparkeren binnen... dan uh, als, je, als mensen op de boulevard gaan parkeren... en ze parkeren hem of hier bij het casino... of bij, uh, uh, uh, bij het Palace Hotel, ze gaan een rondje lopen... ze pakken de kerkstraat naar beneden... ze pakken de, de, de halterstraat he? ze ja, lopen het, het rondje, de de het rondje dorp... en ze hoeven niet op hun horloge te kijken. Dus... dus uh, je zou zeggen, ja, je vergeet het dorp weer. Nee, het dorp wordt niet zomaar okay. vergeten. Want de mensen gaan het hopelijk het rondje het dorp weer lopen. Ja. En ze kijken niet op hun horloge. Ze kunnen ergens zo een bakje ja, de, koffie pakken. De, de, de reden waarom mensen aan de boulevard blijven hangen vaak... is, is omdat je dan een meter door. De meter. Al, en die meter is best wel stevig, laten we ja, eerlijk zijn. 2,20 uur per uur. Ja, dus uh, ja, lekker door, hè. dus uh, het lijkt weer dat we nu alleen maar... voor de visboeren en de strandpachters bezig zijn. Maar dat is niet zo. Je moet toch iets breder kijken. Het, de, de, de bal is aan het rollen. We willen echt als marketinginstrument het laten gebruiken... En Als ik bezoek krijg, dan, dan is het echt altijd zo dat mensen zeggen: Van nou, we doen even het strand. En dan loop je inderdaad door, door, door, door Naar het en, einde. Je uh, loopt weer terug en dan ga je bij de rotonde. Dan ja. ga je bij het uh, bouwens. Nee, niet bij Bouwers, maar bij het casino. Dan ga je de kerkstraat. Precies. In, en dan zo terug via de Zeestraat weer het, omhoog. Het is het rondje dorp. Is het, het, het oude rondje dorp. dorp dus ja. dat is ook te hopen dat dat gaat werken. Dus, uh, dat, dat doe je zelf ook. Ja, ook. Het klinkt simpel, maar we moeten dus. Kijk, we hebben dus. Dus afgelopen week, we hebben afgelopen week, nou eigenlijk de VVD... we hebben afgelopen week de commissievergadering gehad, ruimte en economie. En daar is er dus uh, ruim besproken. Het was heel erg fijn, want ik dacht eigenlijk van in de nieuwe stijl commissievergaderingen ga je elkaar aftasten en het is kort. Maar uh, Ruud Sandberg is daar de voorzitter. En die liet de avond eigenlijk heel erg uitlopen. Tot half één heeft hij, kwart over twaalf, half één een vergadering geduurd. Maar heel veel punten kregen wij als uh, commissieleden de ruimte om uh, te overleggen. Ook over de programmabegroting 2015, maar ook over het parkeren. Ja. En uh, wat blijkt, GBZ is er uh, ruim voorstander van. Wij als CDA, dus uh, de PvdA, die, uh, die is uh, erg enthousiast, uh, meneer tonen. Uh, even denken, OPZ. Nou, die kwamen eigenlijk met het, uh, het voorstel dat ze het uh, gewoon het parkeren als instrument willen gebruiken. Gewoon een goedkope trief in de wintermaanden. Ja, maar dat uh, is niet als marketinginstrument. Maar het ja, werkt alleen als marketinginstrument, denk ik, als je echt zegt dat het is gratis Ja, maar als je twee kwartjes doet is het ook wel... Uh, kijk, Schalkwijk. Mensen gaan nu heel veel naar Schalkwijk. Ja. Kosten het parkeren maar 50 cent. Ja, 50 cent. Dus het is toch wel een marketinginstrument. Ja, okay. Dus, weet je, het hoeft niet altijd voor niks. Maar dat lijkt, me, dat lijkt me veel lastiger, want uh, het instellen van al die automaten. Dat tot, is het ook. Twee ja, kwartjes. Waarom, ja, en vooral dat is het ook, want daar zijn ook weer zoveel kosten aan verbonden. Ja, uh, aan. Dus, uh, maar toch moeten we eens gaan, uh, gaan in de uh, uh, loop volgend jaar misschien wel eens gaan nadenken hoe zien we dan de instrument en hoe leeft het wel de gemeenschap genoeg op? Want dat natuurlijk een permanente uh, situatie moeten maken. Nou ja, je kan natuurlijk een tarief voor de zomermaanden hebben en een tarief voor de winter. De wintermaanden. Dus zomer zou je misschien wel 5 cent of 10 cent of 20 cent kunnen verhogen. Ja, maar als ook je... niet zo heel veel meer, maar dan denk ik... Het nee, is tuurlijk, je moet het niet onbetaalbaar. Er, uh... Tuurlijk, dat is ook zo. Maar in de, in de zomer komen. wordt er toch geparkeerd op de boulevard. Dus als je dus het als marketinginstrument gaat gebruiken en je verhoogt dat die 5, 10 of een 20 cent, maar je hebt de andere dagen van dit jaar, het wordt stiller in Zandvoort. Vroeger waren wij op de koopzondag, ook in de wintermaanden, uniek. Ja. En in 2002 is Magna Plaats opgegaan in Amsterdam. was ja. Een, in 2000 had je nog geen koopzondag hè, in heel Nederland. Toen ben ik begonnen met mijn tweelingbroers. Allemaal een viskarretje op het strand. Toen konden wij leven van de viskarretje op het strand. Want er waren oktober, november, december altijd wandelaars. In de kerkzaad altijd wandelaars. Ja. En in 2002, het, het, het lijkt dat het altijd zo was... maar in 2002 is mag naar plaatsenpersoon gegaan kwart, in Amsterdam. Twaalf jaar geleden. En in 2007 dan is de koopzondag landelijk vrijgegeven. Toen begon Amsterdam één keer in de maand. Daarna Amsterdam één keer in de, in de maand... Halen we één keer in de maand. En nu is de gewoon goed. Alles is open op de zondag. En dat is een nekslag voor een badplaats geweest. En niet alleen de badplaats, maar ook de Zwarte Markt. Die Meuboulevard. Bij ja. Verwijk was, was. gigantisch vroeger. Nu is die Meuboulevard helemaal naar de. Naar de het is dicht. Ja, na, na, de, de, kort gezegd, naar de kloten. Weet je. Het, het klinkt een beetje gek, maar. Het, het is helemaal, het helemaal stuk zondag, gemaakt. Ja, ja. Omdat je vroeger had je altijd wandelaars. of op de Meuboulevard, of op, uh, in, in een badplaats. Ja. En dat missen wij. En we hebben ook geen alternatief uh, voor mensen. Wat bieden. Wij weet Zandvoort. We hebben die paar winkels, maar we hebben ook grote leegstand. We moeten weer ja, proberen ja, ja, ja, ja. ondernemen ah, te denken. Het, dat hoor je ook mensen wel zeggen, die in het dorp komen. Hebben. Ik, ik hoor altijd, uh, mijn oren staan altijd wijd open. Als ik loop ook, dan hoor ik mensen wat dingen zeggen van, nou, het, de, de kwaliteit is wel <lacht> achteruit gegaan, ook ja. met uh, de soort winkels. Ja, dus maar hoe kan je het stimuleren, ja. he? Dus nou, je nou, moet... Ik, ik ja. kan een ander mooi voorbeeld geven. gaan maar eens naar Noordwijk toe, dat er nu uitziet. Ja. Dat is echt heel erg. Zo van leegstand. De ja. hele passage staat helemaal leeg. Ja. De, de pleinen zijn leeg. Is ja, de... maar er zijn nu ook zorgende ontwikkelingen op de Kerkstraat. Ik hoor nu al uh, berichten dat er weer een grote leegstand de komende maanden komt ja. in, de, in de Kerkstraat. Dus, uh, dus ja, hoe kunnen we proberen zandvoort weer iets op de kaart zetten? En, en volgens mij is dit een klein middel. We zijn een ja. ondernemend partij als CDA. Weet je, met Peter in als voorzitter onderneemensvereniging. Ik ben erg actief ondernemer, dus... Moe. Uh, Moe. Hoeveel uh, kans maakt het? Nou, welkant, uh... het maakt een goede kans. Als ik zorg dat we een goede dekking kunnen hebben... dan is de... Ik heb het VVD gevraagd. En de VVD die wil wel mee. Uh, als er een dekking is... en dat is ook belangrijk. Je kan in deze tijd kan je geen cadeautjes uitdelen. Daar hebt VVD ook... Er, nee. moet ik zeggen gelijk in. Weet je, we kunnen niet zomaar zeggen... er leeft 90.000 euro op. Is het is een probleem van de gemeente. Wij willen gratis parkeren. Nee. Dat kan niet meer in deze tijd. Uh, maar, hoe gaat... Dus ik moet de komende tien dagen... een goede dekking hebben... Ja. Uh, uh, en misschien moet je net in de zomermaanden 5 cent verhogen. Maar ik moet dan eerst de getallen goed inzichtelijk ja. hebben. Ja, Wat levert welk rekenen, gebied waarop. En, uh, en dan is, dat is de uitdaging voor de komende week. En als we dat voor elkaar hebben... dan, uh, dan uh, tel ik misschien wel die, tien zetels die met me meegaan. Dus, maar denk je, uh, denk je dat het uh, zeg maar voor de ambtenaren waar je dan afhankelijk van bent... Uh, erg ingewikkeld is om dat boven water te halen? Of is dat gewoon een bestel? Nee, als het een wil is, dan uh, moet het nu... Uh, deze week boven tafel komen, jongen. Weet je, in politiek, politiek is, er, is er dus erg veel interesse. De OPZ die gaat dat ook, naar mijn gevoel, ook wel steunen. Nou, dat is de grootste partij, op het grootste partijmoment is Antwoord. Als die dekking er maar is, dat is even essentieel. Als wij die dekking kunnen aantonen voor de komende. binnen die tien dagen, dan hebben we dus de OPZ. Ik gaat misschien dan om. GBZ hadden we al. PVDA hadden we al. CDA hadden we al. VVD die staat. Niet onwelwillend te tegenover. Mits, dus, mits uh, er dikking is... Dus, dus, en... Is. Uh, uh, we kunnen geen dekking hebben door OCB of zo te verhogen. Dat snap ik ook nog wel. Maar uh, parkeren als marketinginstrument. Nou, ja, en ja, dan heb mooi. ik een mooie initiatiefraadsrol ingediend. Ja. Dat, uh, dan gaan we dat door naar wel. de volgende. We gaan nog veel van je verwachten als ik het zou horen. Je bent redelijk enthousiast. Ja, <lacht> dat is mooi. Bedrijventrein moet nog komen. Bestemmingsplan. Ja, ja, ja, ja. Dus ik wel heb, wel ik wel heb nog zoveel de, uh, initiatiefraadsvoorstellen. De, uh, dus, ja. Nou, mooi. Ja. Dit was Arland Berg van de CDA. Buitengewoon Raadslid. Hey, heel veel succes. Ja. Dank jullie voor de tijd. Ja, en, uh, wij Wie weet, volgende maand voor een nieuwe initiatief. Voor We gaan je ja. volgen. Nou goed ja, je kunt je altijd melden bij ons als je iets bijzonders te vertellen. Ja, alleen dan moet ik tijd hebben om die zaterdagochtend hierheen ja, te komen. Zaterdag is nee, wel een begrijp. drukke dag meestal. Een drukke dag natuurlijk, ja, snap het. Is. We gaan luisteren naar de Eagles. Fijn weekend. We zijn weer terug bij Goedemorgen Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland. Tegenover ons uh, Nick Rietkerk de Nederlandse Horecabond. Oftewel de Koninklijke Horeca Nederland. Hè. We hebben het al over gehad. Het is een Ruim begrip, samenwerkingsvorm. Dus ja, is dat uh, in ieder geval de vertegenwoordigers van onder andere de horeca in Zandvoort. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Wat, uh, wat doen jullie al zo voor de ondernemers en met name de horecamensen in Zandvoort? Um... Ja, de, de, de, het gaat in, uh, wat wij in hoofdzaak in eerste instantie doen. Dat is dus dat we, uh, wij zijn een vereniging met leden. De ondernemers worden lid van het Koninklijke Horeca Nederland. En uh, de, de ondersteuning die gaat, die is, nou, dat is vrij, vrij breed eigenlijk. Dat gaat van... Uh, hoe, hoe, hoe wil je je zaak.? Wat, wat, wat voor ideeën heb je over je zaak? Al heb, je, heb je nieuwe ideeën? Uh, we kunnen dingen aanvoeren van uh, elders in Nederland. Dat we zeggen: van daar weten we van dat dat wordt. Dat, uh, dat plan, of dat is al uitgewerkt, daar of daar. Uh, we hebben een, een, hele, een hele grote juridische ondersteuning. En dat gaat, dat gaat ook heel breed. Dat, is, ja. uh, dat heeft, ja, met van alles en zeker de laatste jaren, steekt dat weer iets meer de kop op, dat de mensen toch wat meer in, uh, in problemen raken. In wat voor problemen dan ook. Dat kan puur eigen bedrijf financiën zijn, maar dat kan ook met overheden problemen zijn. Er ja. Ja, ja, is natuurlijk dat, heel veel wet- en regelgeving. Ja, ja. Heel dus, veel wet en ja. die wijzigt ook weer steeds. Ja. Dus ja, nou ja, we hebben natuurlijk met, met al die, die, die, die, uh, die belemmeringen, om het zo maar te zeggen, wat betreft uh, alcoholleeftijd en uh, die dingen allemaal. Ja, dat, dat zijn allemaal nou, dingen wat, waar de wat, mensen toch wat, wat, wat ondersteuning in hebben. Uh... Ja, wat dat betreft zitten jullie wel natuurlijk in de hoek waar de klappen vallen. Uh, hè, want je hebt het alcoholverhaal met leeftijden, je hebt het roken. Het roken ja. hè, en daarna heb je nog, daarnaast heb je nog een enorme pakket en regelgeving om überhaupt de deur open te mogen doen, waar je ja, dat... dus het, het wordt er niet makkelijker op gemaakt uh, in Nederland. Hè? Uh. Nee, dat klopt. Nou ja, we hebben met hier, hier in Zandvoort hebben we dan met die, met die regelgeving hebben we toch ook. Uh, want we hebben een, een heel goed overleg ook met, uh, met de gemeente. Nee. Hebben, we een, uh, hebben we toch ook wat, wat ons steentje bij kunnen dragen aan dat de regelgeving hier in Zandvoort wat, uh, wat nee. eenvoudiger is geworden. Nee. Dat er wat minder. Ja, hebben jullie daar dan wel invloed op? En, en via wat gaat dat dan? Dat gaat, ja, dat gaat direct. Ja? <laughs> wij, wij hebben echt een. Want toevallig is dat afgelopen week weer geweest. Zijn we weer bij, uh, hebben we kennis gemaakt met de nieuwe wethouder met de burgemeester en dat is een, de opzet dat lukt niet altijd maar het is de opzet om uh, twee keer per jaar bij elkaar te komen ja en dan, uh, dan en, en, en wat zijn dan, dan dus... de speerpunten zeg maar die, die van beide kanten want ik neem aan dat jullie allebei Dingen heel belangrijk vinden en, en dat moet wel bij elkaar in te komen natuurlijk. Ja, dat, dat klopt, dat is niet altijd, dat, klopt, dat lukt niet altijd, maar we komen in ieder geval, we, we kunnen wel ons zegje zeggen. En dat, ja, wat, wat is dat? Uh, we zitten nu natuurlijk een klein beetje uh, nu met die, wat pakken we nog even terug op dat, ja. op dat 18, niks, niks 18. Uh, dan uh, het, lijkt het er. Soms op dat de horeca het speerpunt is van, nou gaan we de horeca lopen controleren. Ja. En natuurlijk is dat wel de, de, de grootste groep waar je, uh, op, ja, waar je op moet gaan letten. Maar het is natuurlijk niet alleen de horeca, want het nee. gaat om al de andere dingen. Dus we zitten er ook voor dat het wel in een, een breed iets. Want het is, niet, het is ook niet alleen de horeca die aangepind wordt als zijnde. Jullie mogen niet uh, nee, bouwen. de Nee, want ik, de als ik vrouw. in de supermarkt ben, dan uh, moet ik zeggen, ik vind het opvallend hoe strak ge gecontroleerd wordt. Het is ja. echt hoor. Iedereen die met alcohol aan die kassa staat, waarvan ik dan zie ik wel eens iemand staan en dan denk ik, nou die is echt wel ouder dan 18, Maar dan toch wordt er gezegd, heeft u een ID bij zich? Ja, ja. En dat vind ik wel heel goed. Ik vind het wel prima. Ja, het, het is, het is het natuurlijk een stuk beleid wat uitgevoerd wordt. Ja. Uh, voor de van jullie, jullie club zeg maar is natuurlijk wel dat jullie ja, jullie zijn een soort denktank. Want uh, als als we hier de Zandvoort iets uh, hebben uitbedacht, dan zeg je nou dat werkt en in Vranen er helemaal niet bij wijze van spreken ja, ja. dat soort dingen werken, Dat is natuurlijk ja. wel mooi, ja. Dat dat en dat is dus omdat we dus een heel groot landelijk werk, en daarom het is het is soms ook wel eens dat we hier dat we in Zandvoort natuurlijk dat de mensen uh, ideeën hebben van ja, wat is dat nou voor club en dat is geen Zandvoortse club en ja. We zijn een onderdeel van. En, ja. en, maar we, we hebben wel een, een hele grote backup ja. aan, aan ondersteuning ja. op landelijk gebied. Want dat is, uh, oh ja, en, dat, en dat gaat tot in Den Haag aan toe. Want uh, er zitten ook bij de Horeca in Nederland zitten weer, ja. weer laten we zeggen maar even, uh, hobby, uh, lobbyisten. Ja, ja, ja, ja, want je komt zelf uit Zandvoort. Dus, uh, ja, nee, in elke en, plaats heb je natuurlijk mensen die betrokken zijn bij, uh, bij de Horeca in ja, wij, Nederland. Wij zijn, wij zijn betrokken bij Zandvoort. Maar ja. we pakken dan de dingen mee die we Zandvoort. kunnen gebruiken. van... Uh, ja. Hoe, hoe, hoe uh, wordt dat... Want ik Gisteren, ik heb er behoorlijke discussies over gehad trouwens ook gisteren... over dat roken, hè, wat nu definitief door de, door de Hoge Raad is besloten... dat dat ook echt niet mag. Mm -hmm. Klaar is het nu? De, ik, ik ben er ook helemaal voor trouwens. Want dat geneuzel over die, die wel en die nou, niet... Maar, nou niet dat, we dan doen we het allemaal niet. In al die landen om ons heen wordt er, is het al verboden. En wij hebben weer bedacht dat het dan weer in een klein plekje... met weet ik veel ja, personeel... Dat ja, ja, is wel heel ingewikkeld. Is dat, is heel, dat maakt het heel Nou goed, is dat iets waar jullie... dan ook heel erg betrokken bij uh, zijn of is dat iets wat puur uitgevoerd wordt door de gemeente of in ieder geval dat, de overheid moet dat controleren en men gaat nu bepalen per wanneer dat uh, ingaat uh, ja maar we zijn daar wel toch wel bij betrokken het wordt, want we worden ja, eigenlijk Nederlandwijd worden we als, een, als een serieuze club geaccepteerd en dan kijk dat, dat, dat is inderdaad we, uh, het is natuurlijk uitvoering van de overheid dus ja. daar hebben wij niets bij maar wij kunnen wel een ons steentje bijdragen. Dat we lokaal toch tegen ondernemers vrij makkelijk kunnen zeggen... van joh, kijk daarmee uit. Want ja. je kan nu wel denken van nou, dat is niet aan mij... en ze vinden me niet en ik zit in een klein... Doe het nou maar wel. Doe, maar doe het nu maar wel. Ja. En dat dan, daar kan ik gelijk op inhaken. Daar zo zijn er wat meer dingen in het dorp waar dus... Um, met, met, ja, als je dan, dan haal ik weer geluidsoverlast. Ja, nou ja daar, dat, is ook, dat is ook zo'n belangrijk item. En daar hebben we een goede con goed contact mee met de gemeente. De uh, burgemeester is daarvan de, de uitvoerende. Maar dus dat, en daar hebben we gelukkig goed contact mee. En dan kunnen we die dingen ook bespreken. En dat is ook een stukje waar wij kunnen zeggen: van jongens, houd dat nou in de gaten, doe dat niet. En dat is met dat het roken hetzelfde verhaal. Kijk, natuurlijk we maken niet de wet voor de voor de ondernemer. Als een ondernemer denkt van nou ah, wat jullie, uh, ik ben wel lid van jullie, maar het zal mij worstwijzen. Ja. ja, dan ja, zij het zo, dan kunnen wij daar ook. We kunnen niet dwingen, maar het is toch een, een ding om ook voor de collega's om het om het zo, zo leuk mogelijk te houden. Ja, in ja, ja. Is dat, uh, Heb je van de horeca mensen eigenlijk uh, iedereen lid of? of? 80% hoe zit het? Mm, nou, nee, um, kijk, we zitten met een uh, met ongeveer een 80 182 leden in Zandvoort. in Zandvoort. Maar en dat, daar, daar hebben we dus een stel uh, een heel groot gedeelte is daar ook de strandtenten van uh, ja. die zijn lid. En er komen er, stapje voor stapje komen er steeds meer bij ook. Dat is, hm. dat, maar ja, ik denk ik denk niet dat dat want ik denk dat wij meer... Ik weet niet precies hoeveel horeca we in het dorp hebben. Maar ik denk dat dat nog... Ik weet niet of dat... We kunnen zeggen 80%. Ik denk niet dat, dat 80 is, ik denk nou, het 80% is. Het zou mooi zijn natuurlijk. Dan sta je dat sterk. Hè? Je staat steeds sterker. Ja. ja. Helder. Hartstikke goed. Wij uh, ja, we gaan zo direct naar muziek luisteren. Maar uh, nog iets wat je kwijt wil, Nick. Uh, iets iets dringends. Mo word lid van de... Ja, ja, ja dat, nou dat, is, nee, dat, dat is inderdaad... Uh, dat is ook een, een ding zoals ik daarbij gekomen ben. Want uh, een, ik zit nu... Uh, ja, ik ben bijna aflopend trouwens. Dat kan, kan ik rustig zeggen. Dat, want het aflopend is, uh, aflopend uh, secretaris. Aflopend secretaris, ja. ja. Want dat is... Uh, uh, in de statuten staat dat je dat twee keer drie jaar doet. Oké, okay, en dan... En dat heb ik dus uh, ruim nu gepasseerd. Maar we zijn nu wat bezig met wat nieuwe leden. En dat ziet eruit dat, er dat we een paar erbij krijgen die ook in het willen kijken en dan zal ik het stokje over kunnen dragen dat uh, ja. maar zolang dat niet is dan uh, ja jullie zien dat hebben dat hier ook kunnen lezen nou, dat, dat ik ben ja. zowel de secretaris als de penningmeester ja. <laughs> dus dat uh, maar ja goed dat, dat is allemaal te combineren met uh, met de overige werkzaamheden dus nee. dat uh, ja, dat hou je toch altijd. Hè. Iets wat veel tijd kost. In deze tijd dat is lastig. Hè? Maar ja. nog, ik heb nog één vraag over de samenwerking met OBZ. Dat, dat, dat is iets waar jullie tevreden mee zijn. Dat is, uh... Uh, nou, ja, uh, dat begint nu te komen. Ja, daar ben ik eerlijk in. Ik ben ook ondernemer geweest. Ik heb daar. Uh, Eigenlijk een klein beetje via de zijlijn. Omdat we daar niet direct, ik was daar niet direct bij betrokken. Maar ik heb dat van uh, Raymond van Duin, de voorzitter. En uh, Ivo Berkhoff, uh, de regio-adviseur van uh, Horeca Nederland. En uh, ja, dat, ging in de, dat liep een beetje stroef in het begin. En uh, Ivo Berkhoff is uh, afgelopen week ook bij uh, het OBZ geweest. En het had ook met afspraken te maken dat die allemaal een beetje ad hoc genomen werden. En ja, dan kan je, kan je niet iedereen zomaar weer aan halen krijgen. en dat is nu lijkt dat een beetje structuur te krijgen en dan uh, ja nou prettig. daar staan we open, daar staan we staan we open voor ja zo is dat staan we open voor dat dat uh, als het OPZ, dat is natuurlijk het platform is dan af en dan dat we dan nu met een uh, met een nieuwe club dat we daar verder mee uh, mee kunnen gaan, gaan Dat gaan we gaan we kijken dat klinkt uh, goed ja gaat goede kant op Nick Rietkerk bedankt voor je komst Dankjewel wel voor je komst jullie bedankt en wij gaan tot aan de reclame en nieuws luisteren naar Toto Oké. Okay. Okay. Be inside, frightened. terug in Hotel Hoogland voor het nieuws, want we hebben zoals wat agendapunten, Irene. Ja, we, gingen, we gaan beginnen met uh, 2 mei uh, tot 21 december is de tentoonstelling van Anne Frank nog steeds in het Zandvoorts Museum. Ja, dat is mooi. Villa Kakelbond is er in hetzelfde museum tot 9 november. Bonte Verzameling Kunstwerken in het Zandvoorts Museum. Precies. En dan hebben we bij het pluspunt een tentoonstelling van de Haarlemse kunstenares Gozia bolwijn wiese en dat is. Ja. Dat zie ik eigenlijk. Bij Pluspunt. Oh, dat is bij Pluspunt. 12 tot en met. Uh, ja, het is een beetje ingewikkeld uh, neergezet. Maar, maar tot, nee. tot volgende week kunt u dan nog Burlwandelingen uh, meemaken bij de Amsterdamse Waterleidingduinen. Informatie daarover bij het VVV. Dat is mooi. Ja, dan, uh, dan hebben we op uh, 11 oktober Saskia Larro. Zij is een trompetiste en Warner Bird, dat is een zanger. En zij treden samen op in het café het Juttertje bij Talassa. Dat is uh, vanaf 4 uur en de toegang is gratis. Mooi, en dan dat gaan is we, we nu middag tussen. Uh, even stoppen met de agenda. Want Daniel die geeft streng aan dat uh, we ja, moeten stoppen. we moeten eruit voor de reclame en het nieuws. En laatste stukje muziek. Tot straks na de tips. I you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 Mensen met een pensioen van ambtenarenfonds ABP en de metaalfondsen PME en PMT krijgen volgend jaar de inflatie niet gecompenseerd. De dekkingsgraad van deze grote fondsen is te laag. Dat komt vooral door de lagere rekenrente. Ook andere pensioenfondsen hebben daar last van. De kans lijkt klein dat zij de pensioenen wel laten stijgen. De vertrokken topman van KLM, Camille Eurlings, kijkt met een positief gevoel terug op zijn tijd bij de luchtvaartmaatschappij. KLM is en blijft een fantastisch bedrijf, zegt hij. Gisteravond maakte KLM bekend dat Eurlings per direct plaats maakt voor de tweede man in het bedrijf. Een week geleden zei Eurlings in een interview nog dat een vertrek niet aan de orde was. Steeds meer republikeinse congresleden in de Verenigde Staten willen dat reizigers uit Ebola-landen voorlopig niet worden toegelaten. Ze vinden de controles op de luchthavens niet voldoende. De eerste besmetting met Ebola in de VS werd vastgesteld bij een reiziger uit Liberia. Twee mensen die hem verpleegden raakten ook besmet. Vijf mensen die gewond raakten bij het ongeluk met de monstertruk in Haaksbergen liggen nog in het ziekenhuis. Dat heeft burgemeester Gerritse gisteravond gezegd in een raadsvergadering. Op 28 september reed een monstertruk het publiek in en daarbij vielen drie doden. 28 mensen moesten naar het ziekenhuis. In Museum Katharijnenconvent in Utrecht is vanaf vandaag een uniek beeld te zien van de Bijbelse figuur Petrus. Het museum kocht het beeld kort geleden in Londen voor 400.000 euro. En de sculptuur van de apostel Petrus is aan het begin van de 15e eeuw gemaakt. Waarschijnlijk komt het beeld uit een Franse abdij die in 1800 werd afgebroken. Het weer, het is bewolkt. Er zijn perioden met regen. In de loop van de ochtend trekt die regen via het Noordoosten weg. En daarna zijn er opklaringen ook een paar buien. En het wordt zo'n 15 graden.